Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft drie mensen aan. Er werd vrijdagnacht in Enschede door agenten zwaargewond op straat gevonden. Hij overleed korte tijd later. De verdachten zijn twee Belgische mannen van 18 en 24... en een 21-jarige vrouw uit Bergen op Zoom. De Nederlandse politie werkt bij het onderzoek nauw samen met de Belgische collega's. De woningen van de twee Belgische mannen worden vandaag doorzocht. Huisartsen die kindermishandeling vermoeden moeten hun zorgen vaker melden bij het meldpunt kindermishandeling. Dat zegt de vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland vanavond in Nieuwsuur. Van de 20.000 meldingen die vorig jaar tot een onderzoek leiden kwam 1,6% van huisartsen. Jeugdzorg vindt dat te weinig. Veel huisartsen vinden het moeilijk om kindermishandeling aan te kaarten, omdat ze de relatie met hun patiënten niet willen beschadigen en omdat ze een beroepsgeheim hebben. Er zijn nieuwe regels ingesteld die het makkelijker moeten maken om kindermishandeling te melden, maar volgens jeugdzorg maken huisartsen daar nog geen gebruik van. In Sonne en Breugel zijn een man en twee vrouwen opgepakt omdat ze winkelwagentjes vol met boodschappen hebben gestolen. De dieven liepen met twee karren via de ingang de supermarkt uit en omzeilden zo de kassa's. Een omstander zag dat en waarschuwde de politie. In totaal hebben de drie uit de supermarkt in Sonne en Breugel voor honderden euro's aan spullen gestolen. In Rotterdam zijn zes mensen gewond geraakt door een op hol geslagen paard. Het gebeurde tijdens een evenement voor kinderen in het Zuiderpark. Het paard sloeg op hol toen muzikanten op trommels begonnen te slaan. Een kind en twee volwassenen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Drie anderen liepen lichte verwondingen op. Het weer, er is zon, maar er zijn ook sluierwolken. Het blijft droog, het wordt tussen 21 en 23 graden en morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdienst. Verkeersabdienst. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de N14 tussen Den Haag en Leidschendam... staat in beide richtingen een file van 3 kilometer... tussen Den Haag-Mariaoeven en de aansluiting met de A4. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Hoor je met de katli Toy. Wat gaan we in het derde uur allemaal doen, Robert? Uh, uiteraard, de vaste items, zo die je van ons gewend bent. Om half vijf hebben we het dier van de week. En die luistert naar de naam Floy. Uh, Een nieuw, nieuw dier, hè? Ja, nieuw dier van de week. Stitch, is, uh, die was twee weken of drie weken lang, zelfs, uh, uh, het dier van de week. Maar nu is het weer tijd voor, voor Floy. Uiteraard hebben we rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En op vele verzoeken herhalen we het gedicht van gisteren. En dat is voor de Duitse, Duitsers die dit weekend natuurlijk massaal naar Zandvoort zijn gekomen. En het gedicht heet Uber den Wolken. Verder uh, gaan we straks om rond de klok van kwart over vier. even. Uh, ja, het is al zinderend spannend de hele dag. En dan hebben we het over de Ryder Cup. En dat is golf. Die wordt momenteel de derde dag verspeeld. En uh, het is een hele spannende dag. Daarover allemaal meer om kwart over vier. En natuurlijk uh, de einduitslag van de eredivisie voetbal van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar ZFM, uw lokale radio. Zo is het. En, en tv. En tv. En, en internet. En, en, en een, app, een ZFM en app, app. app. En ga zo maar door. Hier is Elton John en Kikdi. En don't come breaking my heart. Dat was de single van Elton John en Kiki D. En don't go breaking my heart. Nou, gisteren dus het Oktoberfest. En vandaag de DTM-race op het circuitpark. zal voor tijd weer voor even een Duits plaatje. Hier is Helene Fischer. We zien door die straat. Duidelijk hoor je weer, om kwart voor vijf bij CfM het gedicht van de week. En vandaag een mooi Duits gedicht, voorgedragen door mijn collega Albert-Jan Vos. We maar alvast een klein beetje in de stemmen met Helene Fiesje. En atemloos door die nacht. Het is tijd voor het golfnieuws. En dan gaan we eerst even terug naar gisteren in de namiddag. Want uh, luisteraars, uh, ja, wat voor de voetballers het WK voetbal is, is voor golfers uh, de Ryder Cup. Een uh, evenement wat één keer in het twee jaar wordt verspeeld. En de beste spelers van Europa nemen het dan op tegen de beste spelers van Amerika. Op de vrijdag en de zaterdag zijn er diverse, twee verschillende wedstrijdvormen. De soms en fourballs. Voorsoms wil zoveel zeggen als om uh, um en om de bal slaan. Dus je bent met z'n tweeën in een team. Maar je speelt één bal en fourballs. Uh, dat zijn dus twee maatjes en uh, ieder speelt zijn eigen bal. En de beste score op die hole telt. Dat was dus vrijdag en zaterdag. Even terug naar zaterdagmiddag. Het Europese golfteam is gisteren toch verder weggelopen van de Verenigde Staten in de strijd om de Ryder Cup. Nadat de Amerikanen in de ochtendsessie de achterstand hadden verkleind tot 6,5 om 5,5, liepen de Europese golfers zaterdagmiddag in Glen Eagles toch weer weg. 10-6 was de stand. Onthoudt u die stand? 10-6 naar de zaterdag. De twee-strijd wordt vandaag beslist in 12 zogenaamde singles. De opmars van de Amerikanen in de 4-Balls gisteren, morgen... werd smiddags teniet gedaan in de Forsums, waarin twee spelers een team vormen en om en om slaan. Lee Westwood en Jamie Donaldson versloegen Zach Johnson en Matt Kuchar. Graham McDowell en debutant Victor Dubrisson... wonnen van Jimmy Walker en Ricky Fowler... terwijl Rory McIlroy en Sergio Garcia met vijf birdies... de sterk waren voor Jim Furyk en Hunter Mahan. Justin Rose en Martin Kaymer deelden het punt met Jordan Spieth en Patrick Reed. En terwijl wij dus druk bezig waren met het DTM... heb ik constant de ontwikkelingen proberen te volgen. Maar ik schreef me blauw, want het enige moment was de Amerikaan... dus in die twaalf singles beter dan de Europeanen. Het is dus, de stand was gisteren dus 10-6. Europa heeft nog vier wedstrijden moeten ze winnen... om de beker te mogen behouden. En vier en een halve punt om de beker echt te winnen. Dus, want ze zijn verdedigend de kampioen van twee jaar geleden in de Ryder Cup. Dus vandaag zijn twaalf singles de baan ingegaan. En zojuist kan ik u mededelen dat Graham McDowell... ook een punt heeft gescoord in zijn single. Die heeft dus gewonnen van Jay Spieth. En eerder deed dat al Rory McIlroy... die Ricky Fowler met 5 om vier naar huis stuurde. Dus momenteel is de score 12-6 in het voordeel van Europa... Met nog natuurlijk nog met tien andere singles in de baan. En daar staat Europa in een drietal wedstrijden voor. Dus dan zouden ze op vijftien punten kunnen uitkomen. Maar vergist u niet, twee jaar geleden stond Europa na dag twee met tien uh, vier achter. En tijdens de singles hebben ze dat allemaal nog weer rechtgetrokken. En wonnen ze net krap twee jaar geleden van de Amerikanen. Dus het blijft spannend, maar voorlopig Europa op koers voor het uh, niet heroveren... maar voor het behouden van de Ryder Cup 2014. We blijven dat volgen bij CFM en de Eredivisie, die blijven we ook volgen. De wedstrijden die om half drie vanmiddag gestart zijn, zijn inmiddels ten einde. Zometeen hoor je van die tweetal wedstrijden de eindstand. Maar hier is in de Army Now. dat was Status Quo. We gaan weer even naar de eerdere Divisie, Albert-Jan. Naar de wedstrijden, de eindstanden kan ik wel zeggen... van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Allereerst FC Twente, FC Utrecht, 3 tegen 1. En de belangrijke wedstrijd voor jou... FC Groningen tegen Willem II. Daar is het 1 tegen 0. En over acht minuten begint Heerenveen thuis tegen PSV. Ja, altijd weer spannend. Wat denk je ervan? Ik uh, Nou, jij bent voor PSV, ik ben voor Jereveen. Weet je? Oké, okay, nee, is goed. Okay. Komt helemaal goed. Kan er wel uit. Hé, hey, de zomer is echt voorbij, hè, nu. Nou en nog. De summer is over. De winterprogrammering gaan we... komt er weer aan. Dan ja, we gaan, gaan we houden draai van Dusty. away with the day. The grass that was green is now. voor onze weerman Lex van den Hoorn dat hij de winterslaap ingaat. Want de summer is over. Ja, Lex, wel trusten. Trusten, Lex. En tot april, hè? <laughs> tot april. Geniet er lekker van. En uh, ja, mochten er extremen zijn in het weer, dan houdt hij ons uiteraard gewoon op de hoogte. Weer is te volgen op www.meteopagina.nl. Zometeen het dier van de week: een kakelfest dier. Maar eerst deze van de Brothers Johnson. Hier is Stamp. Als je dit zo platen vroeger in de dancings draaide... dan ging iedereen helemaal uit zijn bol. Echt waar. Ja, de single van de Brothers Johnson, dat was Stamp. En daarmee is het half vijf geworden. Tijd inderdaad, zoals ik net al zei, voor een kakelvers dier van de week. Ja, en we hebben het over een kater. En die luistert naar de naam Floy. En Floy is een vriendelijke en speelse kater. Als hij je goed kent, is het zelfs een echte knuffelaar. Hij is leuk naar oudere kinderen, maar jonge kinderen zijn hem een beetje te druk. Hij houdt niet van optillen of op zijn buik aaien. Dan geeft hij een tikje. Hoewel hij buiten erg goed met andere katten omgaat, wil hij binnen het alleenrecht hebben. Daarom zoekt hij een huis voor hem alleen. Het liefst met een fijne tuin, want hij zit gra erg graag buiten in het zonnetje. Komt u snel eens langs om met hem kennis te maken met deze geweldige kater. Hij wacht al op u. En waar verblijft Floy dan? Floy verblijft momenteel in het dierenhuis, Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888... en is geopend van 11 tot 4 uur op maandag tot en met zaterdag. Of kijk gewoon even op de website www.dierentehuiskermeland.nl... want ook Floyd verdient een thuis. En we gaan het proberen om het dier van de week voortaan... ook op de CFM Zandvoort-app op te nemen. Dus daarover binnenkort veel meer. Houd die CFM Zandvoort-app in ieder geval in de gaten... voor alle laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Het is natuurlijk de James Bond film. Jorde Durand en a few to a kill. Tussenstand van het golf. Ja, ongemeen spannend, luisteraars. Zoals ik jullie de vorige keer vertelde, wist Graham McDowell te winnen van Jonathan Speeth. Waardoor Europa op de voorsprong kwam van 12 punten ten opzichte van de Amerikanen 6 punten. Formeel heeft Europa dus nog twee singles moeten ze winnen van de 12. Van de 10 dus inmiddels overgebleven singles. Om uh, de Ryder Cup te mogen behouden in 2014. En ze hebben 2,5 punt nodig om in ieder geval ook dan niet alleen de beker te behouden, maar ook te winnen. Want als thuisspelende en als winnaar heb je daar een voordeel in. Uh, het is heel ongemeen spannend, want uh, er was weer een half punt te vergeven op de 18e hole. En dan heb ik het over uh, Ian. Uh, even kijken, Moet ik even kijken waar ik was. Roy Mickelroy had dus ook gewonnen. 5 om 4. 5 up met nog 4,5 te gaan. Uh, Justin Rowe staat nog één, uh, één down ten opzichte van uh, Hunter Mahan. En Phil Mickelson staat nog steeds all square tegen Steven Gallagher. Keimer uh, vecht ook nog uh, uh, tegen Bubba Watson. Met nog drie hals te gaan staat hij drie up. Dus als je daar dan die prognoses uh, uit gaat spreken... dan zal uh, Europa, als het zo doorgaat, op 16,5 punt eindigen. En dat zal betekenen dat ze dus de beker, of zeker de Ryder Cup kunnen behouden en het feestje kan losbarsten. Maar we zijn er nog niet. En trouwens, ik zie nu net dat Stensen de 18e half verloren heeft. En daar gaat dus een punt naar Amerika. Dus de momentele stand 12-7. Zometeen het gedicht van de week. Maar eerst gaan we deze draaien van Clouseau en Passie. Ik denk nog vaak aan hoe het toen begon. We lagen arm in arm in het gras onder de zon.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 Het blijft een mooie single, hè? deze van Cloesel, je passie. En daarmee is het kwart voor vijf geworden, tijd voor het Duitse gedicht van de week. Wind Noordost. Startbaan 03. Bis hier hoor ik die motoren. Wie een pfeil ziet ze voorbij. En het dreunt in mijn oren. En de nasse asfalt beeft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 Plutstig nichtig und klein. Echt een Duits weekend in Salvoort. En vandaar ook een Duits gedicht van de week. Elke zaterdag en zondagmiddag hoor je het gedicht van de week bij CFM. Zo rond kwart voor vijf. En heb jij ook een gedicht voor ons? Wij ontvangen hem graag. Stuur hem naar redactie at cfm redactie En wie weet, misschien hoor jij... jouw gedicht wel langskomen bij ons op de radio. Dan gaan we nog een Duitse plaat draaien. Hier is Was kan ik denn dafür? Mickey Krause und Luna zusammen.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 Dan schau mich an und hör mir zu, wenn ik dir sage, Darling, do I love you. Und hör mir zu, wenn ich dir sage, Dalin, do I love you? Dat was de singel van Kim Karns. Ja, we gaan nog even terug naar het uh, golf. Ja, uh, terwijl wij naar de muziek zitten te luisteren... Uh, wordt het steeds. Het venijn zit hem in de staart vandaag. De twaalf singles. Langzaam uh, maar zeker uh, komen, zijn de finish in de, uh, de meerdere partijen. En we verlieten u bij een stand van 12-7. En dat zag er nog goed uit voor Europa... Maar we kunnen nu mededelen dat het 12-9 is... terwijl uh, nu Justin Rose net een uh, put uitholt voor 13-9. Oh nee, voor een, half, voor een half op 18. Dus dat wordt, dat wordt dan uh, 12,5 om 9,5. Toch knap dat hij dat eruit heeft weten te halen. En uh, het vereind zit hem in de stadion. Dus Het is ongemeen spannend. Maar uh, ik kan u ook mededelen dat uh, Martin Keimer drie-up staat... tegen Bobby Watson met nog drie-hals te gaan. Dus de kans dat we daar weer een punt weghalen is uh, vrij groot... En Ian Poelter staat nog steeds 1-up tegen uh, Wes Simpson. En uh, dat betekent dus ook nog wat vuurwerk. Dus het is nog niet gedaan. Het is nog niet een gewonnen partij voor Europa tegen Amerika. In de Rider Cup 2014... Ja, je had er al een beetje voor gewaarschuwd, hè? Ja, ja, Van sching... zit hem in de staart. Ja, inderdaad. Klopt. Dus, uh, 13,5 om uh, 9,5. 13,5 om 9,5. Nou, 13,5. Dus Europa heeft nog een half punt nodig om de, de de de Ryder Cup te behouden en uh, één punt nodig om de Ryder Cup te winnen. Nou met met met, met de voorspelling dat. Uh Even kijken, Martin Kajmer drie up staat tegen Bob Watson... met nog drie hols te gaan. Dat kan er in ieder geval een half uitkomen. Dus ik, ik zou bijna geneigd zijn om te zeggen... de Ryder Cup blijft in Europa voor twee jaar. Oké, okay, nou laten we dat uh, inderdaad uh, hopen, Albert-Jan. Dat, dat Graag. Dat, dat, je, dat je daar uh, gelijk in, uh, in krijgt. Ja. Eens even kijken, hè, want uh, natuurlijk om uh, kwart voor vijf... is de wedstrijd van vandaag uh, gestart. Eens even kijken of we snel een uh, tussenstand uh, kunnen vinden. Die is... Nou, je weet nooit, hè. Misschien is er al gescoord. Dus... Nou, ik zal eens even voor je gaan kijken. Even kijken. Maar ik, ik zag net dat... Uh, even kijken. Want het is nou 13,5 om 9,5. Ja, zoals ik al zei, nog een half punt. En ze mogen behouden in Europa de Ryder Cup voor twee jaar. Oké. Okay. En Garcia staat momenteel één down tegen Jim Furyk. Dus dat wordt ook nog spannend, een spannend slot... Dus dat wordt nog een heel gezellig werkoverleg om vijf uur, Rob. Heerenveen, PSV, daar staat het nu kwart voor vijf gestart. Dus net tien minuten aan de gang. Nul tegen nul. Tot zover deze aflevering van Zandvoort op zondag. Het zit er alweer op, albert Wat een weekend was dit, hè? Zo, geweldig, geweldig mooi. Zandvoort-promotie, puur zang. Wil je nu richting weer Zandvoort uitrijden? Veel plezier in de file. Het staat helemaal vast.